3 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Veel gemeenten nemen dit weekend extra maatregelen om drukte te voorkomen. Maar er zijn wel grote verschillen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Terwijl sommige burgemeesters het voorzorg dijken afsluiten voor motorrijders... of vakantieparken dicht houden, houden andere gemeenten juist zoveel mogelijk open. In het noorden van het land, waar relatief weinig ziekenhuisopnames zijn vanwege corona... worden de minste maatregelen getroffen. Op andere plaatsen zijn wel veel plekken afgesloten. Zoals de Zaanse Schans en de Heuvels rond Valkenburg... en skatebanen en voetbalkooien in Rotterdam. Veiligheidsregio's zeggen dat ze dit weekend drukke plekken extra in de gaten houden. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus... is de afgelopen dag toegenomen met 115, heeft het RIVM bekendgemaakt. En dat zijn er minder dan gisteren, toen waren er 148 nieuwe sterfgevallen. Volgens de officiële cijfers zijn er nu iets meer dan 2500 mensen overleden aan de ziekte. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat het RIVM alleen de overledenen meetelt die positief zijn getest op corona. Het CWS maakte vandaag bekend dat er vorige week ongeveer 2000 mensen meer zijn overleden dan normaal. En de stierven vooral veel ouderen. In Breda heeft de politie een man opgepakt die ervan wordt verdacht... dat hij op 19 maart overheidswebsites heeft platgelegd. De sites MijnOverheid.nl en Overheid.nl werden toen bestookt met een DDoS-aanval. Bij zo'n aanval komt er zoveel dataverkeer op een site... waardoor die voor bezoekers niet meer bereikbaar is. Het cybercrime Time van de politie Midden-Nederland neemt de aanval hoog op. Zeker nu de coronacrisis bij veel mensen leidt tot extra onzekerheid... en een grote informatiebehoefte. Het weer, zon en wat sluierwolken bij 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Ook in het wietderkend, zonnig en warm. In de loop van zondag in het binnenland wat buien met kans op onweer. Na zondag een stuk frisser. Dit was het Innovationaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 and yeah. Gam, gam, gam, gam, gam.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 9. Zie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 Great. All they can break Still they want her to crawl Fuck them all You just gotta go I'm right a Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten. Ook oh, kan dat niet. Dit me que, que el tiempo se nos va. Ja, no lo pienses más. Vivamos el momento.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 Te quiero mi foto en mi biografía. Yo me puse loco y vi te perdí Pero la lección te juro que aprendí Ik sta voor je klaar 24-7. Alles wat ik heb zal ik kan je geven. Si quiere la luna voy en cohete. Si quiere venir te compra billete Het maakt mij niet uit dat zijn zien dat we wat fantastisch zijn. Oh. Ik kier om nada want ik wacht niet meer. Ik wacht niet meer. Nu zijn we hier met z'n tweeën. Het heeft ons niet meegezeten, toch altijd samen gebleven. was born from